Doreld negens met het NOS-journaal. EU-ambassadeurs hebben nog geen besluit genomen... over het Britse verzoek om de Brexit uit te stellen. Volgens drie Europese diplomaten praten ze vrijdag weer verder. Ze hopen zo een ingelaste top... met de leiders van de EU-landen te kunnen voorkomen. Waarschijnlijk gaan de landen akkoord... met een uitstel van maximaal drie maanden... tot 31 januari. Dat is ook de datum die de Britse premier Johnson... aan de EU heeft gevraagd. Het wordt dan een flexibele einddatum... waarbij de Brexit eerder kan plaatsvinden... als de Britten er met elkaar uit zijn. Republikeinse congresleden hebben een ruimte bestormd waar een hoge defensiefunctionaris zou getuigen in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Daarmee protesteerden ze tegen de manier waarop democraten de impeachmentprocedure leiden. Het verhoor is uitgesteld. Volgens CNN bestond de groep uit 20 personen. De Republikeinen zijn het er niet mee eens dat de verhoren achter gesloten deuren plaatsvinden. De informatie van getuigen die kan worden gebruikt bij een eventuele afzetting van de president is daardoor niet openbaar. In het zuidoosten van Engeland heeft de politie een vrachtwagen aangehouden waarin negen migranten werden gesmokkeld. De truck werd op de snelweg M20 niet ver van de kanaaltunnel aan de kant gezet. Het is nog niet duidelijk waar de migranten vandaan komen en hoe ze aan toe zijn. Ze worden medisch onderzocht. Eerder vandaag vond de Britse politie in de buurt van Londen al 39 lichamen in een container van een Bulgaarse vrachtwagen. Eerst werd gedacht dat die via Ierland en Wales naar Engeland was gekomen. Maar later werd duidelijk dat de truck via de Belgische havenstad Zeebrugge was gereisd. Na overwinningen op Lille en Valencia is Ajax in de groepsfase van de Champions League tegen de eerste nederlaag opgelopen. Chelsea was in de Johan Cruijff Arena met 0-1 te sterk. Na drie wedstrijden staan Ajax en Chelsea gedeeld bovenaan in groep H. Beide clubs hebben zes punten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. minimumtemperatuur 9 graden. Lokaal ontstaat ook mist. Ook morgen begint de dag met wat mist. Later wordt vanuit het westen de bewolking dikker. De maximum temperatuur morgen overdag 20 graden.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 volgens mij vergeten dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten in het donker tijdens die nacht van de nacht. En voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandernacht.nl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 Dit was het NOS Journaal. Mag het lichten? Mag het licht. Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht. Omdat ik uh, denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, uh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat.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 see if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 If there's more on the other side